Met Rob Harms en Benno Veugen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 Um, maar uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, andere uitgaven. We moeten de hypotheek betalen van het pand. Ja. en We hebben natuurlijk de onderhand van het pand. De casco's moeten er afgebouwd worden. Maar je moet 35.000 euro hebben.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 Uh, er komt in ieder geval nog een deel. En welk nummer dat wordt, dat weten we nog niet. En dat gaat over het project. Het ja, nieuwe natuurlijk. bouwde tramproject. Ja, ja, precies. Ja. Uh, en we denken ook nog na om een, een boekje te schrijven over Bijnes. Want het blijkt, ja. uh, dat is een hele bekende naam. Uh, en uh, daar is ook heel weinig over geschreven. Okay. Dus uh, er is nog uh, genoeg, te doen. genoeg te doen op ja. dit gebied.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 het is eigenlijk geen grappig onderwerp. Dat beschrijft namelijk de donkere jaren van de NZA, de NZA tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm, oh nee. en is het is natuurlijk best wel een duistere periode geweest. Men vond het heel moedig dat wij dat onderwerp hebben opgepakt. Want het was natuurlijk niet allemaal koekenij. Nee. Een heel simpel voorbeeld. De trams die hebben een steeds grotere betekenis gehad voor de bevolking.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 weg naar jou, want ik ben weg van jou. Van de ochtend vroeg vertrokken in de luwte na de nacht. En tien minuten op de trein gewacht. Want die had wat vertraging en mijn god daar bal ik van. Omdat ik nu tien minuten minder bij je blijven kan. Kreeg er één, kreeg er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 Kreeg ik kreeg krijg kreeg krijg kreeg krijg kreeg krijg kreeg krijg ik. En ik blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoel en s'nachts.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 We zitten eigenlijk met z'n allen te wachten op het uh, 100e compositie van uh, Rick de Haan. Die staat op, zijn teller staat op 99 en die zouden nog het 100e doelpunt kunnen scoren, maar voor de rest is zand, voor het vandaag, blijft het een beetje in de grante rol. We hebben ook, een beetje water is ingevallen, dat is ook altijd wel een, dat ook een slok op een borrel, een hij is nu met een solo actie bezig, die nou, wordt nu gestuurd.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 Uh, je schrijft, uh, of er wordt geschreven... het Nederlandse spoor is een van de veiligste ter wereld uh, in aan Dat je het daarmee eens bent.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 And I owe it all to you Ik weet het nog heel goed, hè? ooit kwam deze plaat last bij uh, Raakte Plaatje. En iedereen natuurlijk lekker meedoen in de, in de kroeg. Gezellig allemaal. Maar ja, wie zong uh, het ook alweer? Dat was uh, de grote vraag uh, op dit moment. Daar hebben we muziekexpert uh, Marco Temes uh, tegenover mij, uh, Marco. Die het op dit moment echt niet weet. Bill Medley oh, ja, en Jennifer Borst. Yeah. Zie je nou wel dat ik het weet? Ja, je weet nee, het wel, hè? Nou, maar bescheiden zie je het. Ja, in. nee, ja. dat is waar. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Leuk dat je weer even de wandeling hebt gemaakt uh, richting Tolweg. Die ja, maakt. het was wel slepen geblazen. Ja, even ja, zweten ja. en zoegen. Ja, ja, ja, ja. Want uh, uh, ouderdom komt met gebreken. Ik heb gisterenmorgen bij het aantrekken van mijn sokken... heb ik mijn, uh, is het in mijn rug geschoten. Dus, uh, oh, oh, oh. Dus dat is niet zo... Uh, maar ja, Spartanen, kom op. Ja, precies. <laughs> zeker. Even door buiten. Zeg Marco, zit jij hier wel eens in de trein? Ja, zeker. Ja, ben je ja. ook een... een je, je reist graag met de trein? Ja, zeker. Ja. En uh, maak je ook lange treinreizen? Nee. Nee. Kort. Nee. kort. Nee, nee dat, dat is waar allemaal. Ik heb wel uh, uh, reizen met de trein. Ik heb de, In uh, Indonesië heb ik heel Java met de trein gedaan. Oh ja. Ja, dat ja, was... Je hebt ook hele knappe uh, treinen trouwens, hè? Uh, in ja, ja, nou, knappe vrouwen ook. <lacht> oh, je hebt meer met vrouwen ja, dan met treinen. Uh, dat, dat moet ik toch wel bekennen. Wat dat is de, zo leuk aan treinreizen? Uh, de vrouwen die ermee gaan. <lacht> <lacht> en ik heb, uh, Spanje heb ik uh, gedaan met de trein. Okay. En ook toevallig waren uh, twee weken geleden dat grote treinongeluk was. Uh, dat ben ik ook gepasseerd. Ja, ja, dat dus is dat, ook wat. Ja. In, in één land drie van dat soort treinongevallen. Ja. Dat is uh, vier. oh ja, okay. maar ja, angst is een, uh, is een groot onderdeel van reizen. Tenminste, dat schreef uh, Albert Camus. Oh. Dus dan moet je bij Camus wezen. Want hmm. ik zei, Jij had het niet. Nee, maar dat heeft ook iets met avontuur te maken. Ja, en, ja. Uh, dus het uh, verleggen van je grenzen. Ik vind het uh, treinreizen heeft iets romantisch. Wat vind jij?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 Heb je een koptelefoon nodig? Nee, hoor, nee nee, ik hoor je zo ook wel. <hijen> <hijen> ja, ja, jullie zitten dicht bij elkaar, dus uh, dat, uh, dat uh, moet lukken. Nee, ga, ga je hem nu al doen, uh, Marco? Nou of, uh, ja, uh. gaan we eerst naar voetbal? Of, uh, ja, wil je eerst voetballen doen? Zullen we ja, eerst zo dadelijk uh, voetbal doen? Oh jongen. En dat is zo dadelijk, uh, Marco. Met een een mooi stuk uh, prowessie, daar houden van Marco. Dank wel voor dat moment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 En is meteen de vraag, uh, zijn ze daar op veld al gestopt met voetballen? Nou, we lopen net, uh, de, de spelers verlaten net het veld. Er is een einde, een beetje aan de leiders weer weggekomen. We daar eigenlijk, die eigenlijk een beetje begon met de uitvallen van uh, Dylan Kreuger. Onze centrale verdediger. En uh, nou, toen was het 1-1 en we zijn net geëindigd nu met 2-7. 2-7? We hebben allerlei nog individuele foutjes van, van een keeper en van een, van een verdediger...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 Je, je, je, je, ja, je laatste man die te, niet de beste spelen... maar die de laatste weken toch daarachter allemaal redelijk pot dicht had. Die, ja, die als hij die uitvalt, dan zie je dat de, dat de gaten elkaar zo open gaat. En, uh, en dan missen er al zoveel. Dus ja, het is, het is, het is jammer. We gaan uh, weer kijken of de mannen bij elkaar kunnen praten en volgende week weer uh, de volgende wedstrijd. Ja, dankjewel Piet voor je verslag. En uh, ja, ja, ja ik ga jou weer uh, voor de volgende wedstrijd spelen. Uh, spreken. Oké, okay, okay, dag.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 een hartstuk proezie uitgezocht, weer uit de bundel voor jou, of niet? Uit de vorige. Uit de vorige ja, bundel? Ja, ook op, hè. Ja, zeker, zeker weten. Ik dus heb die meuk niet voor niks geschreven. Nee, ben je nog steeds wel nieuw ook aan het schrijven? Uh, nou, ik ben met een roman bezig. Dus ja, uh, maar niet tussendoor even nee, een proezie. Nee, nee, nee. nee, het is net lopen. Je neemt één pas per keer. Oké, okay, heel goed. Nou, welke heb je vandaag voor ons? Ik heb het uh, stukje springen levend.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 Winter bijna achter de rug en de lente die wel daaraan komt. Springlevend naar de knoppen gaan. Dank je wel weer, Marco. Dat klonk wel vrij zwaar, toch? Ja, ja, ja, het is, het is een, een, een wintersgedicht. Hè. Een wintersgedicht. Hè? Ja, de winters zijn ook gewoon zwaar. Ja. Jij bent ook een man van de zon? Of, uh? Ik ben uh, een man van alle seizoenen. Van alle seizoenen. En Benno? Uh, nou, van de, her, van de lente tot de herfst. De lente tot de herfst. Ik sla, ik sla één seizoen over. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, Vandaar dat je zo jong blijft. En Wim, jij... Uh, <laughs>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 Zeker, nou we hebben genoten van uh, jouw uh, proïtie Marco. En tot uh, de volgende maar weer. Tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel. Hier is Fruitcake. I put on my fancy clothes. And I enter, but I call it dancing all. Yeah, yeah. was ook al een beetje into the disco. Nou, deze ook, hoor. You're de fruitcake en my feet won't move. Ja, Wim, hebben we vanmiddag hier te gast. Daar hebben we al een hele tijd mee gesproken, Benno. Maar, ja, zeker. Ja. Jij hebt nog wel een brandende vraag, hè? Die ook op jouw ja. live geschreven is. Naar het uh, nieuws gaan we praten met Sjors van Dongen. Die is uh, vicevoorzitter van de... Uh, God, dat is zo'n lange afkorting. Ik kan het niet... Uh, van, van, van, van de...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 Wim, uh, dat zal jou wel, ook wel te oren zijn gekomen. Wat vind je daarvan? Ik vind het op zich een uh, goed initiatief. Kijk, uh, wat wij zien is... mensen worden ouder. Tegelijkertijd zien we... dat die mensen, die ouderen... Uh, ze blijven langer in het verkeer. Uh, Tegenwoordig dat iemand met uh, een, uh, 85 jaar... nog steeds een autorijbewijs heeft... dat is uh, helemaal geen uitzondering. Nee. Um,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 Yeah.